We beginnen de les 43 van Pri etz Hayim, pagina 14 en de regel 14. We hinnay. Iev sharshid baru sin meleigen imlo aridei mišei baru otam. Uhu ki aleide yat fillat 15 va kula, svod ku la kulam Shel bene adam nasa Habirur gaze validei siua hayut sferot hayl de atsilut Geweldig, wat jood niet wordt Vergeleen zeer. Ievm scherper is waarom dit soort meeleen. Het is onmogelijk dat de funken zullen uitgezocht worden van zichzelf uit zichzelf, automatisch. Iemlo anders dan ze kunnen dat kan niet. Het kan alleen maar ze kunnen alleen maar uitgezocht worden door iemand die zij zal doen uh, uitzoeken die zij naar boven zal brengen, die man zal omhoog brengen. We hoe, en dat is Kialidea Fila dat door het let op dat door het gebed 15 Wa kulam en alle mitzwewot Sherbnea damet achthonim van. De mensen uh, beneden, na Sabirura ze wordt deze beroer, deze uitzoeking gedaan. Waar de en, let op, en dat kleine en, en, idee en door de hulp van de tien hoge verrood van de absolute. Punt 15 nadepunt. Kijk in de zestien na de achthondeur, drie kinden zijn dwarim, eilu, shiyasu, ariadam. Kijk hoe geweldig ons geeft ons dat motortje hoe dat zit in elkaar, dat deze interactie tussen lager en lager en hoger. Die geneert achter let op. Want de lagere zestien hebben hulp van de hogere nodig. Laat spiek om te slagen, om, om te doen deze dingen slagen. Dus ja, Ze alle je dan dingen door te doen slagen, die zij doen do, euh, door hun hulp is niet zo mooi vertaald, maar dat is, dus, want de lagere doen, hebben de hulp van de hogere nodig, nodig, om het, eh, om deze dingen te doen slagen, welke dingen zij doen, daar door hen, door hun hulp, door de hulp, door de hulp, uh, van de hogere. No, dat is uh, niet zo mooi Nederlands. Zo so, is dat de taal. We moeten deze taal De hele gedaal. Zestien punt. We gaan le het, het, Tanu oos, is Kijk hoe de geweldige, die zegt ons. We gamaelunim, dus hij had nu net gezegd, dat de lageren hebben de hulp van de hogeren nodig. Dat door de hulp van de hogeren kunnen zij slagen. Hebben zij de kans van slagen. We zegt 16, kijk, en ook de hogeren hebben de daad van de lageren nodig. 17, ook mogelijk het net zoals het gezegd is. Tenu os Lelokim geeft de kracht, geeft kracht aan Elohim. wij hier beneden door onze gebeden geven kracht aan Elohim. Eerlijk, wat betekent dat? Niet dat het op zichzelf staande Elohim heeft onze hulp nodig, maar voor ons, om te laten komen de kracht van Elohim in deze wereld, hebben wij, wij dragen erbij. 17 na de punt. Wij nyan hu het katubla eed. een מאלו המלחים אכתים, ויש בהם בירור הצריך, אל דלת העולמות הבייה, הם בעצמן. ויש בהם בירור לצורך נשמות, נהיכנטין תחתו, התחתונים, כי מה שנשאר אחר הבירור, had ze riegel al? Misham, Isodam, Shel, Anishamot. Geweldige dingen die hij ons vertelt, die in diepe, diepe wortels van het fenomeen correctie en bureau, uitzoekingen. Let op. 17, naar de punt. En het staat ermee, zoals het boven gezegd werd. Want er bestaat niets in de wereld. Die dat niet geworden is van deze koningen. Zie dat, in de, in, niets bestaat in deze wereld, wat niet zijn wortel heeft, waarin geen koningen zijn die niet gemaakt zijn van deze koningen die doodgingen. Duidelijk, al niets bestaat in de wereld behalve natuurlijk Jezus, maar Jezus behoort niet bij deze wereld. Jezus kwam van boven deze wereld binnen. Maar alles, al het overige heeft in zichzelf is gekomen, is gemaakt, geworden uit deze koningen die doodgingen. Dus alles wat in deze wereld is, heeft in zichzelf eigenlijk de dood waaruit zij, right, zij moeten die vonken uh, eruit halen. We eerst bij hem en die hebben de beroer, die hebben dan de uitzoeking die nodig is voor de vier werelden. Abiyah op zichzelf. Dat is één deel van de, wat nodig is, welke beroer nodig is. Dus er is een beroer, beroer, beroer nodig, uitzoekingen nodig, correctie. Van de vier werelden die in, in elk ding er zijn. Ook in ons zitten al die vier werelden. Wie is bij hem beroer, en daarbij nog, er, er is in hen ook de beroer, de uitzoeking. Ten behoeve van de zielen, van de lagere zielen. 19. Kimashan is aar achar habirur, want wat er overblijft na de uitzoeking, ten behoeve van de wereld, zoals boven gezegd werd, let op. Misham Yisodam, van daar, daar zit de. Essentie, het fundament van de nisshamot, van wat er overblijft. Daarin zit de essentie van de, het fundament van, van de, de zielen. Punt. Dus daar moet ook een beror gedaan worden. Omil wat ze, 20 twintig. Afilo koning ulam hazeh hashafal hatsmichim. O we horen Kulam hem, maybe Rur or Achar, birur, Hanishamot kaniskar. Om um. milwat ze en behalve dat, twintig, Afilo kolinja nee, olam ze, zelfs alle kwesties van deze lagere wereld, die uitsproeien en daar staat een afkorting ik weet niet wat, wat het betekent of het goed is. Uh, we horen en alle uh, en alle uh, profeten alle profeten samen zijn van de Birur van deze koningen. Achar beroer aan de Birur en na de beroer, na de uitzoeking van de schamot, zoals genoemd werd. We ze de tfilot om het achto nim baulamazé. We zee hoe bakoaxiua ilionim kanal. 21 na de punt. We horen ze Dat allemaal is het geworden. Let op. Door de gebeden en de voorschriften van de lageren in deze wereld, we zeggen op en dat is door de kracht van de, de, krachtens de hulp, van de hogere, 22, zoals boven, gezegd werd. De, Rechel Drie en Tvintach. Vajnyan, bijalidei mitzvot Sheladam adam baolam hazeh, min tefilot ha-tachtonim baolam shem ikar vishoreesh Le 24, ze. We in de war gadol joter le ze. Let op wat zegt. Geweldig wat zegt. 23. Wein het gaat erom. Ki alidee met shel adam baolam ze dat door de voorschriften van de mens in deze wereld, hij bedoelt door het vervullen van de voorschriften van de mens in deze wereld, ook je praat en in het bijzonder, mind filot, tachtoniem, in het bijzonder wat je zegt, let op, door de gebeden van de lageren in deze wereld, oftewel de, de mens, shem ikar, dat welke, dat zij zijn, de essentie en de wortel voor dat allemaal. De lageren. We in de en er bestaat niets wat groter is dan dat. Zoals de gebeden. Kijk naar nou wat je zegt ons. Niet het leren is, is het belangrijkste, maar de gebeden is het belangrijkste. Het contact zoeken met Hashem door de man te doen om op om, om brengen. En ook het leren moet een gebe ge gebed zijn. Ook het leren van de zoger, ook het leren wat, wat, wat we hier doen, wat van binnen moet het een gebed zijn. Die krachten allemaal moeten omhoog kijken. Dat is het gebed. 24 naar de punt. Welken karoo razal. Karo Razal El het filot. Dwarim haumdim burum. 25, Shell Olam, 24 naar de punt. Wel kennen daarom, Karu, Razal, Elat Filot, de Torah geleerden, hadden gebeden, genoemd, let op, dwarim haomdim, dingen die staan uh, in de toppen, aan de toppen van de wereld. De hoogste dingen die daar zijn. 25 na de eerste punt. idee had filot. Gorem, Adam, Adam, Zivuge, elion Was mit barima, blachimana. We lemala lemala, man. 26 ושם הם מתוקנים ומתבררים לגמרי. כנזכר אצלנו בדרוש תיקון המלחים ובדרוש מנויין שם גם זה יפן תחיד Bidrusha Shabbat, Uwasefer Tamei HaMitzvot, Parashat Bahar. De regel 25. Walidea filot En door de gebeden, Gorema zivugelion. De mens veroorzaakt een hoge zivug. Was mit bar En dan worden de koningen uitgezocht, zoals het boven gezegd werd, gecorrigeerd. We horen l'emala. En ze stegen op, naar boven op, in het aspect van man, als man, 26. We schamen het ook aan hem, en dan wo daar worden zij gecorrigeerd. Om met Barim ligamren, helemaal uitgezocht. Kan is karetsleenuk, zoals bij ons is het uit, uh, zoals het bij ons genoemd werd in de uh, uiteenzetting van de correctie van de koningen. En in de uiteenzetting van de man, scham en lees daar. 26, één woord, één woord voor het ene van de regel, zou ik een puntje zetten. Zie ja, waar het, je, waar het wel nodig is, punt, dan zetten ze geen punt. Gam 27, Ibba Erin Jan, zei Shabbat, ook dit aspect is uitgelegd, of zal uitgelegd worden, in de bedroesje Shabbat, in de uiteenzetting van. Of verklaring van Shabbat. Over Shabbat. Daarom de Aiteinzetting van Shabbat is goed. Over Sefer met Mitzvot. En in het boek met Mitzvot. De letterlijk smaken van de voorschriften. Oftewel de redenen, de betekenissen van de voorschriften. Parashat Bahar. In het hoofdstuk Bahar. En ook uit de Torah. 28. Wehinei kodem she adam rishon, Aju kolia ulamota ilionim lemala bimikoman. Kmoosha gaju vaet aacilam. Nechten twintig. Ubria rishona. Punt. 28. Wie neemt ze hier? Kodem Shachata Adam Rishon fordat de eerste mens zonderde. Aju Korolamot Erenim waren alle hoge werelden lemala abimikoman, boven op hun plaats. Kmosha Juba et Absoluta Atsilam, zoals ze waren op de tijd van hun Verschijning van hun uitstraling op Rishona en bij hen en bij de eerste schepping, bij, bij hun eerste schepping. We weten dat de mens werd uh, geschapen op de, in de middag van de zesde dag, scheppingsdag, dat wil zeggen toen alle werelden, hadden, toen de werelden hadden al, uh, omhoog gegaan, de eerste, en dan kwam de tweede opstijging van de werelden. Dus voordat, voordat hij zondigde, waren beide werelden, waren werelden, alle werelden waren al, hebben al die twee, hoge, twee uh, opstijgingen, meegemaakt, omhoog gekomen, naar de wereld, had is zoals wij dat weten, alleen een klein stukje is overgebleven, van de wereld, Asiya, in de Bria. In de gar van de Bria. 29 na de eerste punt. Waar haarse het damarishon. Ja, du, bij olamot, bimekoman, punt. En nadat de mens, de eerste mens, gezondigd had, daalden alle werelden van hun plaats af. 29 na de laatste punt. Wijnjana-Jiridah azot, Tahlita, der Tahi, kideele varreer, bjur amlahi mana al-Shem, lemata. Kijk wat je zegt ons. Wijnjana-Jiridah azot en de kwestie van deze afdaling. Let op wat je zegt ons. Het doel daarvan is. Het uiteindelijke doel ervan is, 30, de beruram lachim, om de uitzoeking van de koningen uit te voeren. Zoals boven gezegd werd, ze welke koningen zijn beneden. Daarom was het nodig, omdat, um, het is net of hij zegt ons dat. Um, het lijkt wel net dat hij zegt ons dat ook de zonde van Adam was eigenlijk voorspelbaar, want mm, wat hij wilde doen, uh, hij wilde wel dienen naar Shem, hij wilde de gmartikun be bewerkstelligen, hij wilde gadluut ontvangen en om het licht te laten doorstromen helemaal tot aan de mal goed van de SIA. Maar dat is hem niet gelukt. Maar natuurlijk dat het, aan de andere kant kunnen we zeggen dat, Hashem heeft hem uh, verboden om dat te doen. Hij heeft hem gewaarschuwd om dat niet te doen. Dus eigenlijk, um, uh, de keuze is altijd gebleven aan de mens. Maar eens, uh, ik, uh, ik, maar zo is interessant wat hij ons nu dat, hoe hij dat presenteert ons. Dertig na de punt. Weinig jan ze nasa rak bimea hol ki aze hoed roe kolam hamla chud. <tieden> We hoe kaar had beroer, wat ik kon, beholen We dertig naar na de punt. We jan zijn asa en deze kwestie is geworden alleen maar in de, op de weekdagen. Tikun ja, dat is correctie. Die beroer, dat uitzoeken, uh, ki azutro, kolem lachod, want dan, door de week, zijn toegestaan, geoorloofd alle werken, alle werkzaamheden, 31. We hookarabiroer, wat ik koen, beholing je naam. En beroer, uitzoeken en de correctie, correctie is. Herkenbaar in alle aspecten, in alle dingen, overal in mijn leefhoud en in alle soorten werkzaamheden wat de mens doet. 31 na de punt was Jordyn Cole allah motha elunim. 32 gedeelde waar uletaken birurei biruray hanal, birurim hanal. We hem met lapshim, pamadre goda tachtu, nima sherle mate hem. We as en dan Jordi en Kolehola Motel, Nien dalen alle hoge we, werelden af, 32, kedeelwaar er, om uit te zoeken, uit te zoekingen te doen, ole takéen en te corrigeren, berorim, de uitzoekingen te doen. Zoals boven gezegd werd. We hebben met Lapshim, met Rikot, dat En zij worden ingebed in de lagere traptreden. Als er le met hem die onder onder zijn, onder hen zijn. 32 na de punt. We zeggen aan. 33. She zon, zon, de atsilut. Omit lapsed le mata bashe sedi masse. Meiya hol. Ked el varier birurin hanel. Al fiirandertag idei zivugam shem mez davgim sham bejotam le mata bimekoman. Vizeta am. That is the reason for the fact that shiardu. En dat is de reden ervoor dat de zon van de Atsilut daalde af, de regel 33, om het lap -schot -le Mata en zijn ingebed beneden in zes dagen van de masse, in de zes werkdagen, oftewel in zes dagen van de scheping. Hiermee de dagen van de, de, profa de profane dagen, oftewel... De dagen, de week, door de weekse dagen, zoals we dat noemen. Gedeelde waren er Birurin om de, deze beruhrin, beruhrin in het Hebraeus, om deze uitzoekingen te doen, zoals boven gezegd werd. Allee de 24 zivogam, door hun zivogim, Shoem is scham, dat ze daar gemsham, dat zij daar zivogim maken terwijl zij beneden zijn op hun plaats. Eindelijk, dus door de wijks komt, zie je dat die, de werelden dalen af, oftewel katnoot is het. Op welke manier is dat? Als katnoot is, wat, wat doet dan een hogere traptijd, in dit geval de zon? Die doen afdalen hun onderste gedeelte, hun... Um, onderstel, naar de lagere wereld, ja, en, en om, uh, en daar doen ze, maken dan zivugim, okay, lagere zivugim, wat we niet doen, maar wel, daardoor ook de pyrurim gedaan worden, de, de, uitzoekingen, dat is ook bij ons het geval, alle zes dagen moeten we werken, geen, een mens is vrij van dat werken. maar We moeten wel werken op de manier, werken aan, aan onszelf natuurlijk, daar spreken we van over. Um, de, ser, de sereniteit is, is, is, is, zit er wel in. maar wij moeten dus werken in twee lijnen. Aan de ene kant hebben we de rechterkant, dat weten we dat het Rust en uh, zekere um, chassadin, dus hebben we niets nodig, alleen de schepper enzovoort. En uh, we ook de linkerkant moeten we wel werken, beroerien maken. We gingen een koog baseer, rak baseer aan pinbelwade. Lefische huw 35 assachar, we bo koog lieveror. Haberur, ganaal, aledé, zivugam. 34, naar de punt. We zien we één was er in zich hier. Alleen, ze hier Pien heeft deze kracht, omdat die het, omdat die het mannelijke is, 35, Daarom heeft hij deze kracht van de beroer, van de uitzoekingen. En die heeft de kracht om uitzoekingen te doen, zoals boven gezegd werd, door hun zivugim, door zivugim met de nukwa. Lachwila en hem wav Havak de Zirantin met Lapshim behem. behem. Hamvararim, Bilvad. En daarom is het. zijn ze. waar we mee. daarom zijn ze. zes dagen van de week. Alleen maar zes dagen van de week. Zirantin is zes. Ki Havak de Zirantin. want de vak van de Zirantin. de zes firot van de Zirantin worden in hen ingebed in de zes dagen van de week, 36. We hebben waarin wil wat, en alleen zij doen uitzoeken. Dat is wat door de week, alleen door de week, alleen de zes onderste van de zerenpint, zij doen dat werk van het uh, uitzoeken. En wat het op de zevende dag wordt, op de dag van de Shabbat, zullen we leren bij Zad op de volgende les. les.